5 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Berlusconi is meerderheid in het parlement kwijt. Kamer tegen uitbreiding Afghanistan-missie buiten Kunduz. En schrijver F. Springer overleden. In Italië blijkt uit een stemming over de begroting dat premier Berlusconi niet meer kan rekenen op een meerderheid in het parlement. Het parlement kudde de begroting van 2010 goed, maar een meerderheid van de leden onthield zich van stemming. De leider van de oppositie heeft Berlusconi opgeroepen om op te stappen. Later staat een vertrouwensstemming over Berlusconi gepland. De premier is nu in overleg met de coalitiepartners. Mogelijk besluit hij zelf de handdoek in de ring te gooien... en de vertrouwensstemming niet af te wachten. Voor het debat vroeg Berlusconi's coalitiepartner Bossi hem al af te treden. Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt er weinig voor... de missie in Afghanistan uit te breiden buiten Kunduz... Het kabinet maakte vorige week bekend dat het wil onderzoeken of ook agenten uit andere noordelijke provincies in Kunduz kunnen worden getraind en of ook grenspolitie kan worden opgeleid. PVDA, SP en PVV waren al helemaal tegen de missie en nu laten GroenLinks en de ChristenUnie zich kritisch uit over uitbreiding naar mensen buiten Kunduz. En dat is een kamermeerderheid. De meerderheid voelt wel voor het plan van het kabinet om in Kunduz zelf ook lager politiekader en politietrainers te gaan opleiden. De Tweede Kamer heeft in een motie uitgesproken dat de Angolese asielzoeker Mauro... de aanvraag voor een studievisum in Nederland moet kunnen doen. De motie van GroenLinks en D66 kreeg steun van de oppositiepartijen PvdA, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren... en van regeringspartij CDA. Het CDA had zich vorige week al voor deze oplossing uitgesproken, maar de motie werd toen aangehouden. Minister Leers zei vorige week dat hij welwillend zal kijken naar het verzoek om de aanvraag in Nederland in te dienen... Normaal gesproken zou Mauro een aanvraag voor een studievisum in Angola moeten doen. De schrijver en oud-diplomaat F. Springer is overleden. Springer, een pseudoniem van Karel Jan Sneijder... schreef vooral romans die zich afspelen in de landen waar hij heeft gewerkt. In 1962 debuteerde hij met de verhalenbundel Berichten uit Hollandia. In 1995 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre. Zijn laatste boek, Quadriga, verscheen vorig jaar...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 Rutte zei bij de ingebruikname van de pijpleiding... dat Nederland de ambitie heeft het gasknooppunt van Noordwest-Europa te worden. De Griekse premier Papandreou heeft zijn ministers gevraagd... hun ontslagaanvraag voor te bereiden. Het kabinet treedt af om de weg vrij te maken... voor een kabinet van nationale eenheid. De onderhandelingen daarover tussen de socialisten en de conservatieven... zijn nog bezig en aangenomen wordt dat Lucas Papadimos interim premier wordt. Hij is oud-president van de Griekse Centrale Bank. De A1 is bij Muidenberg in de richting van Amsterdam afgesloten... in verband met een ongeluk na een politieachtervolging. Een motoragent zag bij Almere een auto rijden die als gestolen geregistreerd staat. Vervolgens zette hij de achtervolging in. Bij Muiden op de A1 botste de auto tegen de vangrail. De twee inzittenden zijn aangehouden. Eén van hen is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer richting Amsterdam wordt over de vluchtstrook geleid. Het weer, vanavond klaart het steeds verder op en er ontstaat nevel. De temperatuur daalt naar 6 tot 10 graden. Morgen is het eerst grijs, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker door. En het wordt dan een graad of 13. Vanaf donderdag zakt de temperatuur geleidelijk om in het weekend uit te komen op zo'n 8 graden. ADB verkeersinformatie We hebben te maken met een problematische avondspits. Bijna 200 kilometer file. Dat is meer dan gebruikelijk. Nou, je hoort het al in het nieuws. Oorzaak is in ieder geval een ongeluk op de A1. Na een politieachtervolging bij de vechtbrug bij Muiden. A1 vanuit Amersfoort is goeddeels dicht op de vluchtstrook na. Nou, het heeft lange files tot gevolg. Vanuit Amersfoort tussen Blarikum en Muiderslot. 12 kilometer. De andere kant op tussen Amsterdam en Muiderslot 8 kilometer. Nou, daar is de weg wel vrij, maar ook uh, daar op aansluitend loopt alles vast... op de A9, de weg staat vol. De A6 vanuit Almere staat vol, voorknopend Muiderberg, 5 kilometer. Mag duidelijk zijn, voorlopig kunt u de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam... in beide richtingen beter mijden en omrijden via Utrecht. Andere probleem in deze spits is het ongeluk op de A15... richting Gorkum vanuit Rotterdam. Met Papendrecht 7 kilometer, de rechte rijstrook is dicht... A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwerkerk aan de IJssel, 5. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. En de A67, turnhout Venlo in beide richtingen. Bij Geldrop, 8 kilometer. Voor het repareren van de vangrail is er in beide richtingen maar één rijstrook open.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 Neem dan contact op met onze bedrijf- en gezondheidsadviseur. Kijk op cz.nl. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl slash smartpension. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek... En Lucella Carrasso. Bijna 9 over 5, goedemiddag. Gevaarlijke situaties in zwembaden. Vorige week vielen in een Tilburgs zwembad geluidsboksen van het plafond. Een baby kwam om het leven. De moeder raakte gewond. Een tweede zwembad in Tilburg is inmiddels tijdelijk gesloten. En nu blijkt dat de veiligheid in nog veel meer zwembaden. Te wensen overlaat. Straks de details. Hoe gaat het verder met Italië en Berlusconi? Berlusconi kan, zoals het er nu naar uitziet... niet meer over een meerderheid beschikken in het parlement. Die conclusie is getrokken na een belangrijke stemming... een uurtje geleden in het parlement. Bas Mesters in Rome. Eh, Bas, die stemming die ging over de jaarrekening van 2010... maar eigenlijk dus ook een beetje over Berlusconi zelf. Ja, zo is het neergezet en zo wordt het ook geïnterpreteerd... Alleen zijn er nu al uh, parlementariërs van uh, Silvio Berlusconi die zeggen: Ja, maar het ging over de jaarrekening. Het ging niet over de premier. Dus in principe hoeft hij niet af te treden. Dus daar wordt nu alweer aan gedraaid en getrokken. Mocht dat zo doorgaan, dan wordt de oppositie gedwongen om een uh, motie van wantrouwen in te dienen. En nog eens een keer te toetsen of Berlusconi de nummers, dus de getallen, achter zich heeft of niet. Berlusconi zelf is op dit moment in zijn ambtswoning en heeft daar zojuist tegen zijn getrouwen gezegd... ze hebben me ver, verraden. En waarom? Hebben ze enig idee waar ze heen gaan zonder mij? Hij is echt nog een beetje groggy, zullen we maar zeggen. De oppositieleider die heeft gevraagd... dat Berlusconi onmiddellijk zijn ontslag in gaat dienen. Hij zei, Berlusconi heeft de meerderheid niet meer. En je zag in beeld op het moment dat die oppositieleider dat zei... dat Berlusconi met zijn lippen zei, ma. Oftewel, nou ja, of dat moeten we nog maar eens zien... Kortom, het is nog heel onduidelijk wat Berlusconi eh, vandaag in deze uren gaat beslissen. Eén coalitie, één partijgenoot van Berlusconi zei, dat is minister van Defensie, La Russa, dat Berlusconi nu naar de president moet gaan. Maar goed, uiteindelijk moet hij dat zelf beslissen of hij dat wil doen. En anders heb je dus nog de oppositie die een vertrouwensstemming kan aanvragen. Maar het is niet zeker dat Berlusconi die dan verliest, als ik jou zo hoor. Nou ja, Berlusconi zal dan zijn oude trukken weer eh, inzetten natuurlijk. En dan gaat hij weer eh, wat uitdelen om parlementariërs eh, voor zich te winnen. Of hij zal een, een, een redenering verzinnen... waardoor ze toch nog een keer voor hem stemmen. Hij is een vechter, hij blijft altijd doorvechten. Hij is hier al 18 jaar, hij is al drie keer gesneuveld als premier. En hij zal nu opnieuw ook proberen tot het uiterste te gaan. Maar ook president Napolitano kan hem ontbieden als hij niet komt. Hè? Want Napolitano heeft gezegd... De hervormingen die door moeten worden gevoerd van Europa... die moeten met een brede meerderheid kunnen worden doorgevoerd. En dat ben ik aan het verifiëren. Napolitano kan deze stemming gebruiken om zijn conclusies te trekken... en te zeggen, Berlusconi, hier komen, dit gaat zo niet meer verder. Ik moet je... Dat is wat er nu aan de hand is. Ik moet je eerlijk zeggen, Bas, dat ik de weg een beetje kwijt ben. Wie is er nu aan zet en wat is de volgende stap? Nou, iedereen kan een zet zetten. Dat is het interessante. Uh, Berlusconi die kan gewoon naar president Napolitano gaan en zeggen... ik stop ermee, maar dat zal hij niet graag doen... want dat uh, heeft hij nooit graag gedaan. De oppositie die zal nog even afwachten en uiteindelijk zeggen... nou, als jij niet naar Napolitano gaat, dan doen wij een motie van wantrouwen... en dan moet je weer naar het parlement komen. Dan zal Berlusconi proberen toch nog een meerderheid bij elkaar te kopen. En Napolitano die kan zeggen, Berlusconi, hier kom ik, ik wil eens even met je praten... want gezien deze stemming heb jij volgens mij de meerderheid niet meer en uh, is het beter als jij uh, uh, een stap opzij zet. En Umberto Bossi, de coalitiepartner van Berlusconi... die heeft al gezegd dat Berlusconi een stap opzij moet zetten. Dus Berlusconi zit echt klem, maar tegelijkertijd is het een vechter... en vecht hij op dit moment denk ik ook met zijn eigen karakter. Nu zagen we gisteren dat de aandelenbeurzen... ongeveer direct op alle geruchten en verhalen en verklaringen... van Berlusconi reageerden. Hoe, hoe is dat vandaag? Want de situatie is dus buitengewoon instabiel politiek. Ja, maar uh, na die stemming <coughs> sorry, schoten de uh, aandelenbeurzen onmiddellijk omhoog. Dat is dus weer hetzelfde. De markten geven duidelijk aan dat Berlusconi uh, weg moet. Dat Berlusconi een schadepost is voor Italië. En dat hebben zelfs ook parlementariërs van hemzelf vanochtend gezegd. Berlusconi kost de Italianen heel veel geld. Dit kan nog een aantal dagen dramatisch doorgaan, maar uiteindelijk komt aan het einde van de week al een eerste Europese um, missie naar Italië... om te controleren hoe het met de hervormingen gaat. En dat schiet natuurlijk niet erg op hier. Zeker niet als de minister van Financiën ook nog eens van de ECOFIN in Brussel... de, de vergadering van ministers van Financiën werd teruggeroepen... om hier als parlementariër zijn stem uit te brengen... in de hoop dat Berlusconi het zou redden. Ja, Alles combinatie. draait, alleen maar, draait ja. alleen maar om het over, overleven van... Premier Berlusconi. Bas Mesters, hou ons op de hoogte van uh, wie er aan zet is zometeen... en wie wat doet in Rome. Een delegatie van de Tweede Kamer zou komend weekend naar Egypte gaan... voor een werkbezoek. Maar de reis is afgelast, omdat een van de delegatieleden... Raymond de Roon van de PVV, geen visum krijgt. De autoriteiten in Cairo zouden boos zijn over uitspraken van het Kamerlid. De rest van de Kamerleden gaan nu ook niet... Arjan Noorlander sprak met de fractievoorzitter van de PVV, Geert Wilders. Meneer Wilders, de heer De Roon is niet welkom in Egypte. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik echt een, een grove schande. Echt toont aan dat het, de barbaarsheid van het regime niet veel verbeterd is na de machtswisseling daar. Ik begreep ook dat het ging om opmerkingen die hij had gemaakt over genocide ten aanzien van kopten. Als je ziet wat daar met kopten is gebeurd en gebeurt, dan heeft hij daar groot gelijk in... En het ja, is kleinzielig uh, van het land uh, dat ze uh, een uh, democratisch gekozen parlementariër... die kritiek heeft, zoals heel veel mensen in de wereld hebben... over hoe Egypte met de christelijke minderheid omgaat. Dat ze daarvoor geen visum uh, geven. Het uh, is heel uh, goed, uh, vind ik, dat de Kamercommissie een totaal heeft besloten om niet meer te gaan. Dit kan je natuurlijk niet tolereren. Dus uh, wat mij betreft uh, ja, uh, kan Egypte de grond in zakken. Zou de minister van Buitenlandse Zaken nog iets voor u kunnen betekenen? Nou ja, dat, dat moet hij maar uh, zien. Het zou hem sieren als hij daar in ieder geval protest tegen zou aantekenen. Als hij zou zeggen van wij hebben hier democratisch gekozen parlementariërs die overal over mogen praten. En ook op mogen komen voor de christenen die jullie daar als honden behandelen. En het zou de minister Rosenthal sieren als hij dit signaal op zou pakken en uh, protest in zou dienen bij zijn collega of de uh, Egyptische ambassadeur zou ontbieden. Wij kunnen hem dan niet toe dwingen, maar het zou hem sieren als hij dat zou doen. Mevrouw Albayrak, uh, een van uw delegatieleden is niet welkom in Egypte. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is heel slecht. Dat betekent dat de hele reis niet doorgaat. Waarom niet? Omdat we daar unaniem toe besloten hebben als, uh, als delegatie. En dat het samenheid samen thuis is. Je kunt als parlement niet anders dan je hier principeel in opstellen... De ene keer is het de heer De Roon, de andere keer een ander Kamerlid. En wat je ook vindt van ideeën en standpunten van mensen en partijen... het zijn democratisch gekozen parlementariërs. En het gaat er echt niet aan om iemand te weigeren... als de Kamer besluit iemand op te nemen in haar delegatie. Nu kunt u als Kamercommissie op zich ook overwegen... het is misschien beter dat we dan toch gaan met de anderen... om uit te leggen waarom we dit een raar idee vinden. Heeft u dat niet overwogen? Nee, dat hebben we niet overwogen. Je kunt als parlement niet anders dan hier principieel in staan. Wij gaan over de samenstelling... Van ...van onze delegatie. Het zijn allemaal democratisch gekozen volksvertegenwoordigers... ...en daar houdt het gewoon echt mee op. Dus als één van ons geweigerd wordt, dan gaat de rest ook niet. Ik denk dat we weinig ruimte hebben om hier tot een ander standpunt te komen. Dus je bent of principeel of niet. Aldus Nebahat al-Bayrak, de voorzitter van de delegatie. Minister Rosenthal zegt in een reactie dat hij het weigeren van het visum betreurt... ...en dat hij dat ook tegen zijn Egyptische ambtgenoot heeft gezegd. De Bijbel is nu ook te lezen in onvervalste straattaal. Zometeen meer daarover. Benno Swaan. bij de ben ik Na maatje begint over de A1 bij Muidenburg. Zeker, maar toch wel goed nieuws uh, wat dat dan gaat. Want de A1 vanuit Amersfoort is weer vrijgegeven bij uh, Muiderslot, bij de vechtbrug. Daar crashte vanmiddag een aantal auto's naar een politieachtervolging. Nou, het gevolg is nog wel zichtbaar. Tussen Blarikum en Muiderslot, 11 kilometer file. Maar goed, dat moet weer wat gaan rijden. De andere kant op nog 5 kilometer file bij Muiden. Nou, de wegen die aansluiten op de A1 loopt het vast. Hebben we hebben het over de A6, de A9 en ook de A10 Zuid staat nog vol. Bij Rotterdam zijn problemen na een ongeluk bij Papendrecht. 8 kilometer file richting Gorkum. En de A67 in beide richtingen vertraging bij Geldrop. De linkerrijstrook is dicht voor het herstellen van de vangrail. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De gemeente Tilburg heeft opnieuw een zwembad gesloten. in verband met veiligheidsrisico's. Eerder ging natuurlijk zwembad De Reeshof dicht. nadat twee geluidsboksen op een moeder en haar baby vielen. Maar niet alleen in Tilburg bestaan onveilige situaties in zwembaden. Dat zeggen deskundigen van Corodium. Dat is een bureau dat de baden controleert in opdracht van gemeenten. En Jan Hesselmans is eigenaar van het bureau. Goedemiddag. Goedemiddag. Dus u, u was niet verbaasd over dit voorval in, in Tilburg? Uh, nee. Maar he, he, heeft u die, die zwembaden in Tilburg zelf misschien ook gecontroleerd? Uh, ja, ons bedrijf heeft dat gedaan, ja. Ja. En de aanbeveling gedaan om daar iets aan te doen? Uh, ja, ja, over Tilburg uh, wil ik eigenlijk uh, niet te veel uh, verder zeggen. Dat is een onderzoek. Dus, uh... Oké, okay, nou dan, dan hebben we het over uh, de situatie bij andere zwembaden. Dat begrijp ik, want dat onderzoek dat loopt nog. Wat voor soort situaties komt u nog meer tegen in, in zwembaden die niet veilig zijn? Uh... Nou, het probleem is uh, dat er uh, geen uh, goede richtlijnen zijn, en uh, dat daardoor, uh, ja, dat wij uh, dus constant voor onverwachte situaties worden gesteld. En uh, kunt u daar een voorbeeld van noemen? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, het is uh, vrijwel altijd onbekend uh, wat voor materialen dat er gebruikt zijn, uh, wat heel ongebruikelijk zou zijn in de industrie, bijvoorbeeld. En uh, uh, daardoor komen wij dus constant voor verrassingen te staan dat er uh, bijvoorbeeld uh, roestvrij staal is gebruikt in ophangingen. Of uh, dat uh, verkeerde plafondhangers zijn gebruikt die uh, binnen vijf jaar doorroesten. Dat soort voorbeelden. Nou, en ik zit ook even aan glijbanen te denken. Z zijn er ook onveilige situaties bij? Nou, niet per definitie, maar dat is mogelijk. Ja, dat, dat is het uh, onzeker eigenlijk aan, de, aan deze situatie. Door het ontbreken van een goede richtlijn uh, kan je alles tegenkomen eigenlijk. En er wordt uh, niet overal, blijkt nu dus uh, even snel opgetreden als er gevaar is geconstateerd. Weet u wat gemeenten daarmee doen? Nou. Gemeente, kijk, er is, uh, de, degene die daar verantwoordelijk voor is, is de eigenaar. Dat kan een gemeente zijn, en, uh, uh, maar dat kan ook een uh, particuliere exploitant zijn. En uh, ja, gemeenten die, uh, die houden niet uh, officieel toezicht uh, op deze inspecties. Dus uh, behalve misschien als ze dus eigenaar zijn van het gebouw. En is dat de reden uh, voor het feit dat dan uiteindelijk niemand ingrijpt bij potentieel gevaarlijke situaties, zoals we zagen in Tilburg? Nou nee, dat, de reden daarvoor is, is dat, uh, uh, dat men dus uh, ja, de procedures niet goed... men kan niet goed omgaan met, uh, met deze situatie. En dat komt omdat uh, hier de regelgeving uit de bouw wordt gebruikt. Uh, in de bouw is niet veel corrosie, daar zijn weinig problemen mee. Maar eigenlijk zou je dus bij de zwembaden de regelgeving uit de industrie moeten gebruiken. Of de richtlijnen, zeg maar. Maar er zijn twee partijen die dan verantwoordelijk zijn. De zwembad, het zwembad, zegt u, of de gemeente? Die dan nee. zou moeten ingrijpen. Wat, wat moet er echt concreet veranderen om de veiligheid te vergroten en dit soort situaties, zoals die geluidsboxen... die dus op twee mensen vielen, te kunnen voorkomen? Nou, de exploitanten zijn verantwoordelijk en uh, zeg maar de branche, en dat kan de Nederlandse Vereniging van Gemeenten zijn, want die zijn vaak eigenaar of exploitant van zo'n zwembad of uh, de recreatiebranche, die moeten goede richtlijnen opstellen in de vorm van zeg maar een, uh, een norm. Uh, een norm voor het gebruik van materialen in uh, kritische elementen in uh, binnenzwembaden. En dan heb je een nieuwe richtlijn, maar dan neem ik aan dat de controle uh, op de naleving daarvan ook nog wel wat uh, kan verbeteren, als ik u zo hoor. Nou, dat is in de industrie ook niet gebruikelijk. Dus de, de eigenaren die zijn ook verantwoordelijk voor de controle. Dat betekent dat ze dus uh, regelmatig uh, goede inspecties uit moeten voeren. En uh, in de richtlijnen staat dan wat de termijn is voor de inspecties. En, en nog één ding, kan je nou als luisteraar en zwemmer... als je je zorgen maakt naar aanleiding van uw verhaal... kan je nou ergens informatie krijgen over wat waar mis is? Zijn uw rapporten bijvoorbeeld openbaar? Nee, die zijn niet openbaar. Dus als ik naar een zwembad ga, dan, dan weet ik dus niet of dat veilig is of niet. Dat is eigenlijk de conclusie. Um, nou, dat, uh, kijk, dat, dat, dat, daar is ook de, weer de, de eigenaar, exploitant, verantwoordelijk voor. En uh, uh, ja, het is niet zo moeilijk om, uh, om, om die veiligheid te garanderen. Maar het zou heel goed zijn als het dus een goede richtlijn is van dat heel het land het op dezelfde manier aanpakt zodat u ook die onvolkomenheden niet meer uh, aantreft zoals nu. Meneer Heeselmans, eigenaar van uh, Corodium, ik dank u wel. Ja, tot nu. Goedemiddag. 1,2 miljard kilowattuur aan stroom verbruikt NS um, reizigers jaarlijks. Om, pardon. Verbruikt NS reizigers jaarlijks. Ik begin opnieuw. Ja, 1,2 miljard. 1,2 kilowattuur aan stroom verbruikt NS-reizigers jaarlijks... om passagiers van A naar B te vervoeren. En dat kan best een beetje minder, vinden ze bij de spoorwegen. Daarom worden machinisten getraind in energiezuinig rijden. Volgens de NS bespaart dat jaarlijks evenveel stroom... als 25.000 huishoudens in Nederland bij elkaar verbruiken. Pas anders keek mee bij een training. Ja, voor welke factoren houdt je nu in de gaten? Ik kijk naar de snelheid, dat ik hem zo vlot mogelijk op snelheid breng. In het trainingscentrum in Amersfoort krijgen machinisten uitleg over hoe ze nu eigenlijk energiezuinig kunnen rijden met de trein. Na een korte uitleg gaat het, hup, de simulator in. Ik krijg hier nou een snelheidsverhoging naar 100, dus ik kan zo opschakelen naar die 100. Meneer Luyt, u bent manager energie en milieu van NS Reizigers. Dat, dat nieuwe rijden voor een conducteur en voor een machinist, waarom is dat zo belangrijk? Nou, NS is van oudsher vindt duurzaamheid heel belangrijk. Het treinvervoer, zeker als dat elektrisch is, zo voor het grootste deel zoals in Nederland, is voor het milieu een stuk beter dan de auto. Dat, dat scheelt factoren. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Dus we kijken voortdurend naar maatregelen om nog duurzamer treinen te laten rijden. En daar past deze perfect in. We zijn hier in Amersfoort. We staan tussen twee grote simulatoren. Dat zijn van die enorme bakbeesten die je kan vergelijken. die je ook wel eens op televisie ziet. waar astronauten en piloten training in krijgen. Alleen dit keer zijn het machinisten. Wat leren ze hier? Energiezuinig rijden lijkt erg op het nieuwe rijden van de auto. Het is eigenlijk zorg dat je naar de goede snelheid gaat. en zodra dat kan, laat het gas los. Nou, bij ons is dat de, de tractiehendel. Dus dat betekent zorg dat je op tijd vertrekt en schakel op het juiste moment de tractie uit... zodanig dat je uitrolt en dan precies op tijd het volgende station binnenkomt. Klinkt zo simpel. Het is ook simpel. Ja, waarom is het niet eerder bedacht? Het is ook al eerder bedacht. We zijn er al heel wat jaartjes mee bezig. En Een machinist uit Dordrecht, Freddy Veldhuizen... heeft vervolgens de methode tot in de finesse uitgewerkt... zodat hij eigenlijk altijd op alle treinen en alle trajecten... en alle materieel toepasbaar is... En dat zijn we nu alle machinisten aan het uitrollen via deze training op de simulator. Als reiziger is het allemaal leuk dat een machinist energiezuinig rijdt. Maar ik wil graag mijn aansluiting om het volgende station. Ik wil op tijd binnen zijn. Komt dat in gedrang? Absoluut niet. Het is ook een voorwaarde. Dat krijgen ze in de training ook heel duidelijk mee. Punctualiteit gaat altijd voor. Dus bij twijfel uh, geen zuinig toepassen. En het zit er ook heel belangrijk in. Wordt onderstreept. Je moet eerst op tijd vertrekken. Anders kun je het niet toepassen. En als dat gelukt is, plan dan je rit en doe dat zo dat je in ieder geval altijd keurig op tijd aankomt. Dus in de ochtend- en avondspit zal er vrij weinig energiezuinig gereden worden, is de verwachting. En je moet er rekening mee houden, dan heb je wat langer tijd nodig voor in- en uitstappen. En dan, ja, die vakman die zal dan gewoon zijn reisstrategie aanpassen aan omstandigheden. En dan proberen, punctueel, maar toch ook nog wel, een, als dat kan, een beetje zuinig te rijden. Als je aan het einde van de overkapping bent, dan mag je de trein stilzetten. Ja, oké. Okay. En is het nou anders dat energiezuiniger rijden? In zoverre dat je energie bespaart, maar het rijden op zich uh, is niet anders. De trein laten uitrollen? Nou, daar ben ik wel eerder mee begonnen. Ja. En uh, dat verandert dus wel, maar dat verandert verder niks aan het rijden op zich. Energie besparen zonder dat je er iets van merkt als machinist zijn. Ja, correct. Ja. Herhaling. Wij vinden de huidige overlast erg vervelend. Daarom bieden wij u graag een kopje koffie of thee aan. En alsof de duivel ermee speelt, loopt een gepland ritje van Amersfoort naar Amsterdam. Om nou eens te kijken hoe dat nieuwe rijden nou eigenlijk werkt. Wat vertraging op. En wel om de volgende reden. Dames en heren, door een stroomstoring bij Amersfoort... is er beperkt treinverkeer mogelijk van en naar Amersfoort. Op dit moment kunnen we... Geen reisadvies geven. en als er geen stroom is kun je ook niet energiezuinig rijden. De Torrie van Matti, oftewel het evangelie van Matthäus, maar dan in straattaal. Vanaf vandaag is hij te koop en te beluisteren. De geboorte van Jezus. Dit is de Tori van, van, van, van, van, van, van Matthäus, a.k.a. Mattie. Maar die was een mattie van Jezus Christus. Hij heeft het leven van Jezus opgeschreven. In die tijd, in het Midden-Oosten, werden meisjes standaard uitgehuwelijkd aan mannen. Daniel de Wolf, goedemiddag. Goedemiddag. Schrijver van de straattaal Bijbel. Waarom? Klopt, ja. Waarom een bijbel in straattaal? Uh, twee redenen. Het eerste is dat ik heel graag de boodschap van de bijbel bij de jongeren uit deze doelgroep wil brengen. Eh, omdat ik denk dat daar principes in staan eh, ja, die ze kunnen prikkelen of die juist eh, aanhaken. En het tweede is eh, dat ik de afgelopen jaren heel veel gewerkt heb met eh, jongeren met een Antilliaanse, Surinaamse, eh, Kaapverdiaanse, Dominicaanse achtergrond. Die wel eh, christelijk zijn of in ieder geval eh, daarmee opgevoed. Maar eigenlijk vrij weinig weten van eh, wat dat geloof nou precies inhoudt. ...en de bijbel al helemaal niet lezen. En dit is hun taal waarmee die boodschap wel overkomt? Ja, dat hoop ik. We hebben in de voorbereiding uh, groepen jongeren laten meelezen. Uh, en het bleek dat het, uh, dat het aansloeg en dat ze het erg leuk vonden. Ja, wat vonden ze leuk? Nou ja, ze vonden het vooral uh, heel erg herkenbaar. En, uh, en wat ze bijvoorbeeld grappig vonden was dat uh, sommige namen... Uh, ...die hebben een, een soort uh, street name gekregen, zeg maar. Dus Petrus, die heet The Rock en euh, Johannes de Doper heet Johnny Boy, en, ja, dat vonden ze wel hilarisch. Jozef heet Joey Edwards? <laughs> ja, Jozef die heet gewoon Joey. Ja. Okay. Joey, ja. Joey David. Davids, pardon. Ja. Hoe is, hoe is ja. het boek ja. echt tot stand gekomen? Hoe ga je dan zitten om dat vervolgens te vertalen naar die straattaal? Um, nou, toen het idee eenmaal uh, geboren was, ben ik gewoon gaan schrijven. Ik heb de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling als uh, leidraad genomen. En vervolgens uh, ja, voortdurend terugkoppelen met jongeren uh, die daar dan weer kritiek op hadden of uh, feedback gaven. En het dan aanpassen. Want u spreekt deze taal niet zelf? Nee, dit is niet uh, waar ik normaal gesproken in spreek. Ik, ik werk wel al tien jaar uh, met jongeren op straat. Uh, dus ik versta het wel, ik begrijp het. Uh, maar ja, ik ga niet doen alsof ik een straatjongere ben of zo. Ja, wat is de gekste vertaling die u hebt gebruikt? De gekste vertaling? Ehm... Uh, nou, dat zou ik zo snel eigenlijk niet weten. Ja, wat, wat, wat nu uh, voortdurend gequot wordt op internet, uh, dat, is het, uh, dat is gewoon het kerstverhaal, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk bekend en mensen vinden het grappig om dat uh, in straattaal te horen. En de kerken zijn unaniem akkoord met deze vertaling, neem ik aan. De kerken? Hm. <laughs> ik heb geen idee. Ik heb ook al wel uh, behoorlijk wat kritiek voorbij uh, zien komen op internet. Ja, niet iedereen uh, staat erbij te juichen natuurlijk. Uh, sommige mensen uh, vinden dat je dat niet kan maken. Het is natuurlijk uh, best wel een gevoelig onderwerp. Uh, de Bijbel, ja, een heilig boek. En daar moet je respect voor mee omgaan. Ja, dat kan ik op zich wel begrijpen. Alleen, uh, dit is wel voor een andere doelgroep uh, geschreven. De Torrie van Matti, we gaan het lezen. Daniel de Wolf, schrijver van deze straattaalbijbel. Dank u wel. Graag gedaan. Er zijn regels voor eerlijk en veilig werken die voor iedereen gelden.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 Ook de mooiste wintermode nu tot 50% korting. Eerstweekamp.nl Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl smartpension. Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. Bent u vaak moe? Heeft u veel dorst? Moet u vaak plassen?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 Premier Berlusconi kan niet meer rekenen op een meerderheid in het Italiaanse parlement. Een meerderheid van de leden onthield zich van stemming... en de oppositie heeft Berlusconi opgeroepen om op te stappen. De premier overlegt nu met zijn coalitiepartners. De groei van de Nederlandse economie valt in de tweede helft van dit jaar vrijwel stil. Dat voorspelt de Nederlandse bank. In het derde kwartaal groeide de economie nog met 0,2 procent. DNB verwacht dat er in het laatste kwartaal sprake zal zijn van een krimp van 0,1 procent. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de missie in Afghanistan niet uitbreiden buiten Kunduz. Het kabinet wil onderzoeken of ook agenten uit andere provincies kunnen worden getraind. Maar GroenLinks en de ChristenUnie, die de huidige missie steunen, zijn kritisch over uitbreiding. En de Wietpas wordt in sommige steden in het zuiden... misschien nog niet op 1 januari ingevoerd. Steden als Maastricht zeggen dat er nog van alles moet worden geregeld... en hebben minister Opstelten om uitstel gevraagd. Die heeft gezegd dat een kleine overgangsperiode mogelijk is. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Willemijn Hubert. Vannacht is er bewolking, maar er zijn ook opklaringen. En daar waar het opklaart, gaat er weer mist ontstaan of laaghangende bewolking. Het koelt af naar een graad of 4 in het noordoosten... maar in de rest van het land wordt het wat minder koud. En morgen, dan duurt het even voordat de zon die laaghangende bewolking of die mist heeft opgelost. Want we zitten in het najaar, dan heeft die zon daar eigenlijk maar weinig kracht voor. De meeste plaatsen gaat het morgen wel lukken, dan gaat de zon ook weer schijnen en het wordt zo'n 13 tot 14 graden. En dan waait een matige zuidoostelijke wind. En de dagen daarna is er veel zon, het blijft de hele tijd droog en het blijft ook zo'n 13 graden. ANB verkeersinformatie Het is een behoorlijk problematische avondspits. Er staat 250 kilometer file. Er zijn op een paar cruciale wegen flinke ongelukken gebeurd. Vooral bij Amsterdam en bij Eindhoven is het mis. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... er staat tussen knoopend Nes en Muiden... 15 kilometer file. Er is de nasleep van een ongeluk op de Vechtbrug. De rijbaan is wel weer vrij. Maar goed, het is toch verstandig om die file te vermijden... want het blijft veel vertraging op. En dat kan filevrij via Utrecht over de A27, A12 en de A2... Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het vast voor het knooppunt De Hocht, 6 kilometer. Hangt samen met problemen op de A67, daar kom ik zo op. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, voorknopend de Nieuwe Meer, 4 kilometer stilstaan. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid bij de afrit Rai richting Amersfoort. Twee rijstroken zijn dicht, 7 kilometer file, file vanaf de afrit IJmuiden op de A10 West. Op de A67, ik zei het al, problemen bij Gelderop in beide richtingen. Van Turnhout naar Venlo staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht voor het repareren van de vangrail. En de andere kant op vanuit Venlo, tussen de afrit Zomeren en Knopend Leenderheide, 11 kilometer. Ook daar is maar één rijstrook open.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 Russisch gas voor West-Europa. Vanaf nu kan dat gas rechtstreeks worden geleverd... zonder tussenkomst van andere landen. Met een grootse ceremonie openden de leiders van Rusland, Duitsland en Nederland... de Nord Stream gaspijpleiding. Die aardgas via de bodem van de Oostzee van Rusland naar Duitsland vervoert. Vlak bij het strand van de Oostzee in het uiterste noordoosten van Duitsland... komt het Russische gas vanaf nu aan land... Regeringsleiders uit verschillende landen, zakenlieden, energiebedrijven... die geld in het project hebben gestoken, zijn naar Lubmin gekomen... om de eerste Nord Stream-leiding te openen. Gas this right now began its days ago in Tien dagen geleden is het gas dat hier nu binnenstroomt vertrokken uit Siberië... vertelt de presentatiestem van de ceremonie. En miljoenen mensen in Duitsland en andere landen kunnen er nu van profiteren. Dus, zegt ze tegen de hoogwaardigheidsbekleders, draai die kraan maar open. En een van die mensen die samen aan het symbolische ventiel mogen draaien is premier Mark Rutte. En als vertegenwoordiger van Nederland ben ik er trots op dat ons land hieraan via gasunie een substantiële bijdrage levert. Nederland exporteert nu nog veel gas, maar wil met het oog op de toekomst graag een belangrijke rol blijven spelen bij de handel en de distributie. Ook als het gas niet meer uit Groningen, maar uit Siberië komt. Gastvrouw Angela Merkel prijst de samenwerking. Kennelijk heeft iedereen veel vertrouwen in het Russische gas. Je zou ook kunnen zeggen: we hebben het hard nodig. Dat we op een zichere, op een belastbare partnerschap met Rusland in de toekomst zetten. Twee meter links van Merkel staat trouwens haar voorganger. Sehr Bundeskanzler Schröder. Oud-Kanselier Schröder is direct na zijn vertrek uit de politiek, zes jaar geleden, in dienst getreden bij Gazprom. Critici verwijten hem dat hij goed geld verdient aan de contacten met het Kremlin... die hij als kanselier had opgebouwd. Schreuder draagt bij de ceremonie een brede grijns... als zakenman hoeft hij zich weinig meer aan te trekken van kritiek uit de samenleving. En de leverancier van die 55 miljard kubieke meter per jaar, Rusland... feliciteert de andere bedrijven die naast Gazprom deelnemen... Want nu kan voor het eerst Russisch gas direct aan EU-landen worden geleverd, zegt president Medvedev. Die directe levering is inderdaad een belangrijke reden voor de aanleg van Nord Stream. Op deze manier kunnen de tussenliggende landen de kraan niet meer dichtdraaien. Daarbij moet je vooral aan Oekraïne denken dat door betalingsproblemen al vaker voor problemen heeft gezorgd in de aanvoer van Russisch gas naar West-Europa. Maar daar zitten ook risico's aan. In Duitsland zijn veel mensen bezorgd dat het land te afhankelijk wordt van Russisch gas. Nu al komt een kwart van het Duitse verbruik uit Rusland. En andere landen, vooral Polen, maken zich zorgen... dat ze bij problemen met Moskou geen steun meer krijgen uit Berlijn. Want Duitsland krijgt zijn gas nu door een eigen leiding. Gazprom kan de klanten nu tegen elkaar uitspelen. Maar premier Rutte gelooft in de samenwerking tussen al die landen. En dat is goed voor de Nederlandse handelscontacten. En daarom nogmaals wil ik namens de Nederlandse regering alle mensen bedrijven bedanken die ze met hart en ziel hebben ingezet... voor de totstandkoming van de Nord Stream gaspijpleiding. En allemaal samen mogen ze het ventiel... aan het eind van de 1200 kilometer lange leiding opendraaien. Laat het maar stromen. 3, 2, 1. En turn that wheel, let it flow. Een verslag hoorde u van correspondent Wouter Meijer... over de gaspijpleiding Nord Stream. Staatssecretaris Teve van Veiligheid en Justitie... wil het aantal autokraken in Nederland met 20 verminderen. Daarvoor is samenwerking nodig met verschillende partijen... zoals de politie, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en de ANWB. In de provincie Utrecht heeft een proef gelopen met de aanpak van autokraken. Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat deed u tijdens die pilot in Utrecht om die voertuigcriminaliteit terug te dringen? Nou, Wij zijn begonnen in 2008 in Utrecht om via de regionale veiligheidsstrategie, zoals dat zo mooi heet, om veel voorkomende criminaliteit, waaronder autokraak valt, om die ook de bestuurlijke aandacht te geven die het verdient. En we hebben toen via de driversaanpak, zoals dat genoemd werd, en dat is gewoon een clubje mensen die zich met zo'n item zou gaan bemoeien, dat is iemand van de politie, iemand vanuit het Openbaar Ministerie en iemand vanuit het Openbaar Bestuur. En dat was ik al in dit geval. Dus we hebben vier jaar met elkaar gewerkt om die taakstelling van min 40% in dit geval. Min te 40%? procent? Min 40% ten opzichte van de cijfers in 2006. Om die uh, te gaan halen. En we zijn dus in 2008 begonnen. Uh, uh, gezamenlijk met Openbaar Ministerie, gemeente, politie. en allerlei andere partijen om. Uh, uh, integraal daar een aanpak uh, op los te laten. We hebben dus gemerkt nu na uh, 3,5 jaar 4 vier jaar... dat die aanpak dus werkt in de daling van de cijfers. Uh. Maar dan hebt u het over samenwerking waarbij, als ze zeggen... dat klinkt toch hartstikke logisch dat jullie gaan samenwerken... met al die partijen die toch al met, met elkaar te maken hebben? Ja, maar dat gebeurde toch niet of uh, niet voldoende. Uh, en een van de uh, zaken die daarbij een rol speelde... was de inzet van uh, een lokauto... En uh, daarom is het ook zo uh, bijzonder van dat uh, um, toen wij daar ook nog een keertje over doorspraken met het Verzekeringsbureau van Bestrijding Voertuigcriminaliteit en hetzelfde met de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Dat we zeiden van ja eigenlijk uh, um, uh, moet iedereen, iedereen daar zijn steentje in dragen, Toen zei uh, uh, de VBV van nou ja wij stellen tien lokautos ter beschikking en die zijn van, vanochtend... Uh, uh, aangeboden aan de staatssecretaris, zodat die mogelijk uh... zouden kunnen worden ingezet. Inderdaad, we, we waren erbij. Laten we even luisteren naar staatssecretaris Steven, die uitlegt hoe de lokauto werkt. Je hebt een wijk of je hebt een buurt of je hebt een dorp waar heel veel auto's worden opengebroken. Je plaatst een lokauto, je zorgt dat er opvolging is of met een camera. Of als er heel veel inbraken of autokraken zijn, je zet er een, een observant naast. Het zijn politieman, het zijn andere niet herkenbare observant. Maar het kan ook met een camera. En als iemand die auto kraak doet, dan heb je een heterdaadje op het moment dat die auto is opengebroken. Een heterdaadje. Wat zijn uw ervaringen, burgemeester, met die lokauto? Ja, die ervaring hebben wij dus in het Utrechtse ook uh, opgedaan. En die hebben toch tot succes geleid. En de inzet van de lockauto is één belangrijk item, maar met name ook uh, preventie uh, is natuurlijk ook een belangrijk item daarin, of met een partij, of het nou een hotel, conferentiecentrum of wat dan ook is, en die hebben ook een parkeerterrein, uh, van dat je met elkaar uh, afspreekt, van al dat veel auto-inbraken zijn, door borden op te hangen van niets erin, niets eruit. Uh, of dat zo'n uh, um, instelling een in camera ophangt, of dat we een uh, slagpaal daarvoor zetten... omdat hij pas omhoog gaat als hij je aanmeldt. Dat, dat, dat, dat zijn een aantal van die maatregelen die genomen zijn in het Utrechtse... op verschillende plekken en die daar mede toe bijgedragen hebben... dat die cijfers dus omlaag zijn gegaan. Maar nog niet helemaal naar nul, want met 40% naar beneden... betekent dat er nog steeds wordt ingebroken in auto's. Wat moet er dan nog gebeuren volgens u? Nou kijk, sowieso is het goed van dat je met elkaar afspreekt om uh, die cijfers omlaag te brengen. Als ik u een, een cijfer noem, in 2008 hadden wij in de provincie Utrecht nog 18.378 aangiften van uh, autokraak, noem ik dat dan maar even. En nu 2011, maar het jaar is nog niet helemaal om. Dus ik moet daar een voorbehoud bij maken, maar zitten we op 10.358 uh, dus dat, dat geeft even die spectaculaire daling in de cijfers te zien. En die cijfers hopen we dan hopelijk volgend jaar ook te zien op landelijk niveau. Want de staatssecretaris gaat met 10 lokauto's aan de gang. Burgemeester Frits Naafs van de Utrechtse Heuvelrug. Hartelijk dank. Straks, Waddeneiland eiland Tessel claimt een stukje land van buur-eiland Vlieland. Verkeersinformatie, Wijnlandswaan bij de ANWB. Ja, het een aantal uh, problematische files. Vooral op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Daar loopt het nog steeds flink vast bij de vechtbrug bij Muiden. Na het ongeluk van uh, eerder vanmiddag. 13 kilometer file vanaf Laren, maar de weg is wel weer vrij. Bij Eindhoven staan lange files door uh, werkzaamheden op de A67. Venlo-Eindhoven. In beide richtingen. Langs de vanuit Venlo tussen Asten en Knopentleen de rijden. 12 kilometer. Aan beide kanten is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Minister Opstelten wil gemeenten meer tijd gunnen... voor de invoering van de wietpas. In het zuiden staat die gepland voor 1 januari. Maar de gemeente Maastricht bijvoorbeeld vindt dat te snel... en daarmee onverantwoord. Opstelten wil gemeenten nu tegemoetkomen met een overgangsperiode. Zo bleek vandaag naar Kamervragen van Boris van der Ham van D66. Nu wil de minister in deze grensregio versneld een wietpas invoeren. Buitenlandse toeristen kunnen dan geen wiet meer kopen... in de gereguleerde coffeeshops... Veel mensen in die grensregio's maken zich daar grote zorgen over. Want coffeeshops zijn niet het probleem, maar die illegale straatdealers. In Maastricht verzet de gemeenteraad, maar ook de gewone burger... zich daarom tegen het beleid van de minister. Gaat de minister nu luisteren naar de bezwaren van de gemeente... geeft, kortom de minister, de gemeentes de ruimte voor eigen beleid. Voorzitter... Graag een toezegging van de minister. Ik ben niet gek. Uh, ik wil ook zien dat het effect van het beleid succesvol zal zijn. Dus het uh, uh, verzoek van meneer de Van der Ham, het antwoord is daar... wat ik al eerder heb gezet, is dat ja, uh, dat kan wel betekenen dat het 1 januari ingaat. Kan ook als daar ruimte voor is en men dat noodzakelijk is... wordt er maatwerk gepleegd, want niet elke stad is hetzelfde en heeft dezelfde problematiek. Minister Opstelten... U zegt maatwerk moet mogelijk zijn als het gaat om de invoering van de Wietpas. Betekent dat Maastricht ook uitstel krijgt voor die invoering? Even om u te corrigeren. Uh, neem dat niet kwalijk. Ik heb het over een clubpas... Uh, dat vind ik toch uh, echt, uh, hecht ik even aan. Het is een andere type, maar dat geeft ook aan dat het een ander systeem is. Wat is het verschil? Nou, het is zo dat een, een clubpas geeft aan, ook in de kern ook het, de nieuwe aanpak. Dat het om besloten clubs gaan. Nou, je kan lid worden maximaal aantal leden voor mensen gewoon ingezetenen van, van, van, van ons land. In die regio, in die wijk. En daar is men ook op controleerbaar. En de ondernemer is daarvoor verantwoordelijk. Nou zegt de gemeenteraad in Maastricht, wij hebben meer tijd nodig. Misschien wel een jaar. Ik neem daar kennis van, maar ik spreek met de burgemeester. En daar, daar zullen we afspraken mee maken. Maar hoort bij het maatwerk, wat u zojuist heeft toegezegd dat een gemeente ook wat uitstel kan krijgen? Ik ga uit van 1 januari, tenzij het niet kan... en tenzij een burgemeester mij weet te overtuigen... want we maken samen afspraken en ik ben ook niet gek natuurlijk. Als iemand dat nodig heeft, dan, dan kan dat. En geeft de Maastrichtse situatie aanleiding voor u om te zeggen... van ja, ik sta daar een korte overgangsperiode toe? Nou, zoals ik u al zei, ga ik daar, spreek ik daarover met, met de burgemeester van, van de Maastricht. Maar ook met andere burgemeesters van andere, andere gemeenten in Limburg. Moet er natuurlijk ook een beetje regionaal kijken, want anders krijg je een waterbekte effect. Niet elke gemeente is hetzelfde. Maatwerk moet daarom mogelijk zijn. Wat betekent dat? dat in de ene gemeente de Wietpas toch net iets anders georganiseerd is dan in de andere? U bedoelt de Clubpas. Ik help u even herinneren aan de juiste termen. In de kern wil ik gaan gewoon 1 januari is 1 januari. Maar ik ga het niet door de strot drukken als men dringend aan mij verzoekt om een paar maanden extra tijd te hebben. Ik zal ook voor 1 januari klip en klaar naar de Kamer precies zeggen wanneer en waar wat wordt ingevoerd. Minister opstelde de Wietpas of de Clubpas, zoals hij het noemt... wordt dus eerst in Zeeland, Brabant en Limburg ingevoerd. Pas daarna is de rest van het land aan de beurt. Een bijdrage was dat van Michiel Breedveld. Trappistenbier is zo populair dat het letterlijk niet aan te dragen is. Bij de brouwerij van La Trappe, het enige trappistenbier... dat in Nederland gebrouwen wordt, is het soms gewoon op. NOS op drie-verslaggever Josephine Trehi... kreeg een rondleiding van zakelijk directeur Thijs Thijssen... Ze begonnen in het proeflokaal. We beginnen met de latrap dubbel. Hmm. Ga ik nu te snel, moet je dat rustig uh, omste beurt doen? Of dat hangt er een beetje van af uh, of je een ervaren proever bent of niet. Oh, ben ik niet. Nou, dan zou ik het rustig aan doen. Okay. Ja. Nou, nu de tweede. Ja, dat, is de, dat is de Easy Door. Ik moet eerlijk zeggen, mijn persoonlijke favoriet. Wat je hier heel duidelijk in proeft is, is echt die karamel, uh, toon. Ja, ja, het is wel lekker. Nou, ik neem gelijk nog eventjes een slokje van die zware. Dat is de quadruple, ons zwaarste bier. En dat is een bier dat moet je echt met rust moet drinken. Met 10% alcohol. Ja, dat, dat wil wel. En het wil sowieso wel, want trappistenbier is super populair. Hoe komt dat toch? Nou, het is eigenlijk een proces wat al, wat al heel lang aan de gang is. Maar eh, ook door de ontwikkeling van speciaal bier... Uh, en en uh, de toenemende uh, kwaliteit van, van bieren, ja, zijn de trappistenbieren daar eigenlijk nog een stukje bovenuit gestegen. En mensen willen graag luxe producten? Ja, als ze dan toch geld besteden, dan geven ze liever geld uit aan echte hele goede producten. En, en de vraag naar jullie bier is zelfs zo groot dat jullie zeggen: rustig aan, rustig aan, we kunnen de vraag bijna niet meer aan? Ja, dat klopt. We hebben, zeker dit jaar hebben wij regelmatig producten die we tijdelijk niet kunnen leveren door die enorm gestegen vraag. En hoe lossen jullie dat op? Nou, wij zijn nu een, een plan aan het uitwerken... en dat zal medio volgend jaar uh, zijn plaats moeten vinden. Dan gaan wij een aantal nieuwe uh, gisttanks uh, bijplaatsen... en dan kunnen wij weer uh, voorlopig vooruit. Nou, ik neem nog één slokje, ik vind het wel lekker... en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd waar het gemaakt wordt. Ja, nou, dat, kunnen we, dat gaan we even bekijken. Nu gaan we de kelders in van de brouwerij... Nou, hier hebben we dus de vergisting van, uh, van ons bier. Dus hier zet uh, onze gist het, het suiker om in uh, alcohol en koolzuur. En dit is de bottleneck van de brouwerij. En hier komen ze op de lopende band? Ja, hier vullen we af in uh, fles of, uh, op Vust. Vandaag vullen we Latrap Dubbel af. Uh, daar zijn we erg blij mee, want we zitten op dit moment zonder uh, Dubbel. En ik begreep dat u ook al een marketingbudget uh, heeft afgeschaft... Nou kijk, wij hoeven natuurlijk weinig te doen aan, uh, aan ondersteuning. En helemaal als je vraag zo hard uh, toeneemt, ja, dan heeft het ook weinig zin om nog extra te gaan investeren. Nu ik hier ben, dan komt het ook weer op de radio, is dus ook weer reclame? Ja, dat is natuurlijk ook weer het gevaar. Uh, je kunt weer, uh, ja, dat heeft te maken met, met het succes wat je ervan hebt. Ja, en dat kan het wel eens moeilijk maken. Bevelend? Nee. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Mediation, dat is bemiddeling in een conflict zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Mediation wordt steeds populairder. Het parool meldt dat ook de belangstelling van topjuristen toeneemt. Steeds meer topjuristen worden mediator. Tien jaar geleden waren er 1800 bemiddelaars, nu zijn het er 4700. Ook notarissen gaan aan mediation doen, nu het in hun eigen branche wat minder gaat. En ook onder het publiek is belangstelling voor de bemiddeling. Mensen willen hun conflict graag in eigen hand houden, Dat luidt zo luidt een van de verklaringen. Naar de rechter gaan is vaak tijdrovend, kostbaar en het is openbaar. Veel belangstelling op Twitter voor het ongeluk op de A1. De weg is dicht bij Muiderslot na een ongeluk met een personenauto. Het had te maken met een politieachtervolging. Twitteraar en radiojournalist Botte Jellema zat er vlak achter. Het gebeurde 100 meter voor me. Een auto kwam op hoge snelheid de A6 af, achtervolgd door politie in een auto en op de motor. Er was geen filefuik. Ik zag ook geen andere gecrashte wagens. De foto's van Botte Jellema op onze site nws.nl. Schokkend nieuws uit het Waddengebied. Het westelijke stuk van Vlieland blijkt te horen bij Texel. De VVV van Texel heeft dat bekendgemaakt... naar aanleiding van het verschijnen van een boek. De schrijver Pieter de Vries maakte luchtfoto's... checkte met GPS de coördinaten en wist het toen zeker... de zuidwestpunt van Vlieland is... Van het komt allemaal door natuurlijke afzetting van zand. En dat haalt heel wat overhoop. Want het stukje Vlieland is nu van de provincie Noord-Holland... en niet langer van Friesland. Wie met de auto over dat stukje Vlieland wil rijden... heeft ontheffing van Tessel nodig. Aangespoelde voorwerpen die zijn voortaan van Tessel, Kortom, haken en ogen genoeg. Ik zie een diplomatiek geschil. Hm. Wie weet. Morgen debatteert de Tweede Kamer... over de politietrainingsmissie in Kunduz. Het kabinet mag uitleggen waarom de missie die in Den Haag is bedacht niet werkt, zegt de NRC. En het vreemde verschijnsel doet zich voor... dat oppositiepartij GroenLinks moet vertellen... waarom Nederland in Afghanistan zit. Het wordt volgens de NRC voor de tegenstanders... vrij schieten op GroenLinks, D66, ChristenUnie en natuurlijk het kabinet. Het elektronisch patiëntendossier EPD... waar zoveel om te doen is geweest, gaat definitief niet door. Daar hebben zich weinig huisartsen, te weinig huisartsen... huisartsenposten en apothekers aangemeld... om het systeem in de lucht te houden... Met nieuwjaar gaat de stekker eruit. Dat zegt systeembeheerder Nick Tis op de site. Her en der zingt rond dat nu honderd mensen hun baan kwijtraken. Maar Nictis zelf zegt dat het bedrijf blijft bestaan. Overigens zijn de huisartsen verrast dat het eh, elektronisch patiëntendossier stopt. De landelijke huisartsenvereniging betreurt het besluit. De artsen en apothekers gaan in overleg over de vraag hoe nu verder. Minister Schippers is teleurgesteld. De ziekenhuizen noemen het onbegrijpelijk. En dan een ander bericht. De Palestijnse gebieden zijn gehackt. Door een cyberaanval lag gisteren heel internet op de westelijke jordaan en in de Gaza-strook plat. De regering is boos, meldt de Vlaamse krant de morgen en stapt naar de Internationale Telecommunicatie-Unie. Er moet een onderzoek komen, vinden ze. Voor de Palestijnen staat wel vast dat die cyberaanval het werk was van een staat. Oud topvoetballer Paul Gascoigne doet zaterdag op de Britse televisie een boekje open over zijn drank- en drugsgebruik. Het AD heeft al een verhaal daarover op de site gezet. Gascoigne stopte in 2004 en viel in een diep gat. Ik dronk vier flessen whisky per dag, zegt hij. De zwaarste periode was toen ik vier maanden lang niet at en ook geen water dronk. Gascoigne hield het vol door cocaïne te snuiven. Zeker 16 lijntjes per dag, zo zegt hij zelf. Vier jaar later deed hij een zelfmoordpoging. En nu zegt de 44-jarige Gascoigne dat hij zijn drankprobleem... redelijk onder controle heeft. Na zes uur gaan we naar Italië en naar Griekenland. Want Italië, daar is het heel lastig voor de premier Berlusconi. En in Griekenland daar zijn ze dus bezig met die regering van nationale eenheid. Er is vooruitgang. We vragen Connie Kees in Athene hoe het ervoor staat. Tot zometeen. op de en dan gaat hij. Hij zit erin. Het is stijler! Hij zit erin! Zometeen om 7 uur. goede goedenavond. Jack van Gelder. Kijk, als men het heeft over Studio Ajax, dan komt het om twee redenen. Of Ajax speelt heel goed voetbal, dan heb je het er even over. Of er is rotzooi bij Ajax. En dat is eigenlijk altijd: luister naar kunststof. Zometeen van 7 tot 8. Check van Gelder. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.